Rusland bracht die boodschap over aan Damaskus en niet veel later zei de Syrische regering het idee te verwelkomen. Obama geeft vandaag zes interviews over Syrië. Hij is bezig om het congres ervan te overtuigen dat er toestemming moet komen voor een militaire aanval op Syrië, omdat het regime van Assad volgens hem gifgas heeft gebruikt. Rafael Nadal heeft de finale van de Open Amerikaanse tenniskampioenschappen gewonnen. De Spanjaard versloeg in New York de Servier Novak Djokovic in vier sets. 6-2, 3-6, 6-4 en 6-1. Het is voor Nadal de tweede keer dat hij het US Open op zijn naam schrijft. Hij won in New York ook in 2010. Het is zijn dertiende Grand Slam titel.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 Met Saskia Weerstand. Ja, een hele goede nacht. Het is even voorbij vier uur. En u luistert naar Dit is de Nacht op Radio 1. Ja, we hebben het over gewoontes vannacht. En ik heb in de studio ook uh, Lisa Luzink. En zij uh, ja, weet alles over gewoontes. Ja, uh, ja nou toch? ja, over gedragsverandering. En gewoontes spelen daar wel een uh, grote rol in, ja. ja, want is het dus echt zo, als je dus je gedrag gaat veranderen... dan kun je ook eigenlijk aan de slag met die gewoontes... Uh, nou ja, gewoonte is iets wat je dus onbewust doet. En eigenlijk is het grootste deel van onze gedragingen onbewust. En als je je voorneemt om uh, uh, een gedraging te veranderen... of een gewoonte te veranderen... dan betekent dat nog niet automatisch dat je dat ook gaat doen. Bijvoorbeeld, nee. uh, ik heb heel vaak de, het voornemen om uh, vaker te gaan hardlopen... Mm -hmm de eerste week gaat dat dan ook nog wel fanatiek. Doe ik dat drie keer in de week. Maar daarna, ja, dan, hè, dan heb ik elke keer een excuus of dan mm -hmm. ga ik toch op de bank zitten. En wat dan wel helpt om je te stimuleren is om bijvoorbeeld euh, dan leg ik mijn hardloopkleren alvast klaar, zodat ik die meteen zie en echt denk ja, ja, ja, oh, ja. ik moet wel echt niet. Dat je eraan herinnerd wordt. Ja. ja nou, nou vind ik het wel, um, um, he, nu, nu vannacht presenteer ik deze show. Morgen gaat uh, iemand wat uitgebreid terugluisteren en dan krijg ik een e-mailtje met daarin alle feedback en dan hoor ik altijd weer, Saskia, je hebt stopwoordjes. Dingen die ik onderbewust dus de hele uitzending al meerdere malen zeg. Op dit moment hoor ik ze niet. Ik heb het ook nog niet gehoord. Nee, maar als ik het morgen terugluister, dan weet ik ja. zeker dat, dat het me gaat opvallen. Ja. En dan, ja. dan zeg ik een paar keer ja. in de show zeg ik um, ja, dan zeg ik een bepaalde zin ergens ja. die daar helemaal niet echt direct past. Maar die zeg ik elke ja. week uh, gewoon weer opnieuw. En ja. dat gaat eigenlijk altijd mis. Ja. Maar um, het fijne hieraan is, iemand anders wijst mij erop. Dus mm -hmm. iemand anders mailt mij, iemand die dat terugluistert, ja. die zegt... Alleen wel pas de volgende dag dus, hè? Ja, precies, dat is ja. waar. Maar da daardoor ga ik, kan ik er wel op gaan letten. Maar ja. heel veel gewoontes... Dat, dat vertelt niemand je. Nee. Dus hoe kun je er dan achter komen wat je gewoontes zijn? Want dat vind ik nog wel lastig. Ja, nou dat is ook, want of je moet je er zelf last van krijgen, mm -hmm. dat je het echt irritant vindt van jezelf, of een ander wijst je erop. Maar verder is het gewoon, gaat het automatisch? Dus je denkt er niet over na, dus je bent er ook niet bewust van. Nee. Want als jij die stopwoordjes zou willen veranderen, dan zou ik nu eigenlijk moeten weten wat jouw stopwoordje is. En elke keer als jij die dan weer doet, dat ik dan even zo uh, zwaai van, oh, uh, je doet het weer. Mm. Want uh, degene waarmee ik otherwise mijn bedrijf heb, Joyce heet ze, die uh, had vroeger een accent. Die komt uit een dorpje in de buurt van Nijmegen. Mm -hmm. Dat heeft zich heel streng afgeleerd. Dat is ook heel moeilijk, want automatisch praat je op een bepaalde manier. Maar ze zegt nog steeds soms dingen uh, die een beetje uit het accent komen. Ze zegt bijvoorbeeld dat ik ga naar onder. En de eerste keer dacht ik, wat ga je doen? Naar onder? Ja, ik dacht ze gaat ten onder of ik weet <lacht> niet wat. Maar ze bedoelt, ik ga naar beneden. Ah, maar dat, ja. ze zegt nu nog steeds, het gaat al beter... maar het is al een paar maanden dat ze heeft gevraagd... wil je elke keer als ik dat doe, wil je dat gewoon zeggen? Ja, dus ja, elke ja, keer als ja. zij, ik ga naar onze zeg waar ga je heen? Oh, ja, oh ja, ja, beneden. Dus nu zegt ze al vaker... Ik ga naar, onder, uh, ja, naar beneden. Maar ze accepteert het dus wel van jou? Dat je dat, ja, uh, dat ja. heeft ze jou ook gewoon gevraagd? Ja, van, uh, van, uh, ja. ik wilde echt vanaf. Ja, ja. wat grappig. Ja. Maar uh, werkt dat dus al door het gewoon uh, te zeggen en te benoemen? Of is het dus wel, heb je er echt meer voor nodig? Dat je denkt, uh, elke keer als ze dat zegt, dan, uh, dan sla ik op haar vingers of, of iets, zeg maar. Of is een, een handbeweging ja, ervan Ze moet genoeg? het echt even merken en weten waar het over gaat. En dan helpt het. Want dan uh, denk je steeds, oh ja, dit moet ik niet zeggen. Ik moet iets anders zeggen. Ja. Maar ze blijft het nog steeds doen, omdat in haar, in haar hoofd is dat gewoon de automa het automatische woord wat ze ja. gebruikt. maar het accent inderdaad, dat gaat natuurlijk al vanaf heel uh, van, van jongs af aan natuurlijk. Ja. Ik ben zelf opgegroeid in Friesland, dus ik, uh, okay. nou ja, ik, ik kan uh, Fries spreken. Uh, thuis heeft mijn hele familie heeft ook eigenlijk wel een accent. Ik heb nee. dat vroeger ook niet echt gehad trouwens. Nee. Ik heb altijd een soort Rot Rotterdamse accent gehad, ik weet niet waarom, <laughs> maar dat heb ik mezelf denk ik aangeleerd. Maar ik zeg wel altijd: waar kom je weg? Ja. Precies, dat is net zo'n uitspraak, ja. Waar kom je weg? En dan ja. zegt iemand, ah, ik kom net van de, weet ik veel, ja. van de supermarkt. En dan zeg ik, ah, ja. nee, nee, ik bedoel, waar, waar, waar ben je geboren? Ja. Maar ja. dat is natuurlijk, waar kom je ja. vandaan? Ja. Maar daar heb ik ook moeten, ja. Ja, dat moet andere iemand mensen je, dat stens, als iedereen je vragend aankijkt als je dat zegt, dan leer je dat ook vanzelf nou, wel af. Dat is zeker waar, ja, ja, <laughs> ja, ja, ja. Maar ja, dus gewoontes zijn eigenlijk de doorbreken, ook zodra, ons, zodra we ons bewust worden eigenlijk ja. van de onderbewuste ja. dingen die we doen. Ja. En ja. anderen kunnen daar heel erg bij helpen. Je nou, kan okay. het niet altijd helemaal... Uh, helemaal alleen. Nee. Nee. Ik heb aan de telefoon Justin. Goeienacht. Hallo. Hi. Jij hebt een gewoonte die ik ook echt zeker weten heb. Ja, um, zeg maar als je je kamer of zo op slot doet bevorderen, de voordeur... of iets van als uh, slot van de fiets. Wat dan ook, wat je maar, zeg maar op slot doet. Van een auto, maar niet uit wat het is. Dan uh, loop ik altijd even terug om te checken of het ook uh, echt op slot is. Ja. ja, dat is irritant hè? Ja, op zich wel, ja. Want je weet dat je hem op slot hebt gedaan. En ja. toch loop je weg. En dan denk je twee seconden later, heb ik hem nou wel op ja, slot gedaan? ik deed het net nog bij de auto. Ja. Ja. Net als je zit in de trein of je bent weg of je bent in de supermarkt, dan denk je, kut, uh, heb ik hem wel op slot gedaan. Ja. ja. je helemaal stress, dan heb je hem wel op slot gedaan, weet je, ik moet thuis checken of die hoop of niet uh, hoop is of zo. Maar ga je dan ook echt, echt terug, zeg maar, als je dus inderdaad al, al echt op pad bent, als ik namelijk denk van, oh, heb ik mijn huis op slot gedaan en ik ben echt al heel ver onderweg, dan denk ik, nou, vast ja. wel, heb ik vast wel gedaan uit gewoonte, uh, dus dan ga ik niet terug. Maar ga je ervoor terug, Justin, of, of vind je het dan wel prima? Uh, ik ga niet echt speciaal voor terug, maar ik zit wel een beetje uh, uh, druk te maken over van, nou, ik hoop dat hij wel op slot was. Ja. Dan ga ik thuis en dan is het wel, uh, oh ja, dat is op slot. Maar hm. eigenlijk 9 van de 10 keer is het op slot, hè? Wat? <laughs> dan heb je het gewoon automatisch, heb je het al gedaan. Maar je weet ja. echt niet meer of je het nou gedaan hebt of niet. Hm. Nee, dat, dat gaat onrust. Ja, Gelijk, dat is er uh, best van. Ja. Nou, bedankt voor het bellen, Justin. Weer, weer een gewoonte die ook bij mij weer uh, komt opdwarren. Ja. Ik denk, hé, hey, ja, dat doe ja. ik ook. Uh, bedankt en een fijne nacht nog. Zelfde en een goede show Dankjewel. Oké, hoi. hoi. Ja, weet je wat ik ook een hele enge uh, iets vind? En ik weet niet of dat met gewoontes te maken heeft... maar als je bijvoorbeeld uh, elke dag dezelfde weg naar je werk rijdt... Mm -hmm. dat je op een gegeven moment... Uh, ja. ik heb dat dan, ik woon in Utrecht en dan rijd ik naar Hilversum... en ineens bij afslag Hilversum denk ik... En ik hier al. Ja. En dan ja. denk ik Weet oh, je echt niet meer erg. wat je de ja. minuten daarvoor ja. hebt gedaan. Ja. En dan denk ik hoe ben ik hier ja. gekomen? Ik ja. nou, ik bedoel, het is niet helemaal wereldvreemd, want ik weet dat ik op dat moment zeg maar uh, uh, uh, gewoon recht over de weg aan het rijden, gewoon met de auto daar gekomen ja. ben. Ja, ja, dat is in die zin is het niet raar, maar ik ben wel onderbewust. Ja, je doet het, anders. Nou, je doet het op de automatische piloot, en dat is wel ook enigszins gevaarlijk, omdat je reactiesnelheid waarschijnlijk ook iets minder. Je bent gewoon iets minder aanwezig. Je bent iets ja. minder bewust uh, aan het rijden. Maar dat is wel ja, terwijl een... als je in, een, uh, in het buitenland rijdt, dan, dan ben je continu aan het opletten. Ja. Dus dan moet je continu nadenken en heb je je volledige aandacht erbij. Omdat het een onbekende weg is, zeg ja. maar. En dan, ja. uh, dus het is eigenlijk gewoon een gewoonte geworden door dat heel vaak te rijden. Ja. En daardoor let ik ook ja, niet hoef echt meer op. hoef je ook, meer ook niet op. meer zoveel na te denken, want je weet, het moet nog even door. Dus, uh... ja. Je zou eigenlijk voor je eigen veiligheid gewoon elke dag een andere route moeten rijden. Ja, een vriendin ja. van mij die doet dat, <laughs> ja. ja. Maar hoeveel routes zijn er nou op een gegeven moment wel op? Ja, ja. Maar ja, je, zij zei wel, toen ik vertelde dat ik hier over gewoonsten ging praten... zei ze, oh, ik, doe altijd, ik ga altijd op twee manieren naar de werk. Vooral op de terugweg, omdat ze dan uh, een beetje moe is om wakker te blijven. Ah ja. ja, ik fiets wel altijd op twee verschillende manieren naar huis, inderdaad. Ja. Omdat ja, je dan toch denkt dat het andersom anders sneller is. Ja, we hebben de neiging nee, om je... de meest richte weg te pakken. Ja, dat doe ik altijd, ja. En ja, dat ja dat je, dat ik je... weet niet waarom ik terugreis, fiets ik altijd anders dan ik reis, maar... Nee. Dat zit ook weer ja. is ook een gewoonte, een soort van. Ja, ik ik ja. ben dus een tomtom, -tom, als ik in de auto rijd, een tomtomrijder. Ik, ik mm. woon op een gegeven moment in Huis ter Heide en dan ging ik naar Amsterdam. En toen op een gegeven moment, uh, ik had mijn tomtom -tom aan iemand uitgeleend. En toen reed toen ik van Amsterdam op... naar Huis ter Heide. En ik wist echt niet hoe ik moest rijden. Nee. Ik had dat al zo vaak gereden. Maar onder bewust heb je het dus niet opgeslagen? Nee, niet. Ik, kijk, ik heb alleen maar de hele tijd op mijn tomtom -tom zitten kijken. Ja. Alle twintig, elke, elke, elke twintig keer dat ja. ik dat heb gedaan. Wow. Gewoon, ik wist het echt niet. Ik ben ook gewoon fout gereden. <laughs> ja. Dat is ook weer knap eigenlijk. Ik denk al dat je onderbewust al dat soort van dingen... Ja, dat dacht ik ook wel, maar dat, dat ja, was niet ja, ja. ja. zo. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. nee, gewoontes, rare gewoontes. Ja. Nu jullie al die gewoontes horen van bellers... hebben jullie dan ook zoiets van... oh, nu komen er steeds meer rare gewoontes Absoluut. naar boven? Absoluut, uh... ja. ja ik, ik dacht net nog... Uh, gewoontes zijn volgens mij ook wel cultuurgebonden. Dus toen we het over eten mm. hadden... T Tommaso, is, uh, daar komt zijn naam ook vandaan, ik kom uit Italië. En ik weet nog dat ik voor het eerst... Ik ken hem dus al heel lang en ik was voor het eerst met hem mee... naar Turijn, met zijn ouders op vakantie. Mm -hmm. En toen gingen we ontbijten en toen kreeg ik een bord met koekjes. <lacht> oh, en toen dacht ja. ik, een bord met koekjes? Ja, dat is leuk. In ja. de theedopen, in de theedopen. Ja, ja. heel klein, en, zoet ik, ontbijtje. Kon ik niks meer. En, en toen, <lacht> nou, ik vond het trouwens heel lekker, dat wel. Italianen eten sowieso fantastisch, moet je proberen proberen. En toen gingen we avondeten en toen... Uh, ja, toen gingen we avondeten om negen uur, mm -hmm. om half tien... Terwijl ik ja, ben gewend om dat om half zes te doen, ongeveer. Mm -hmm. En ik merkte sinds ik dat heb gedaan... dat ik, dat ik mezelf steeds vaker betrap... Uh, op het feit dat ik eigenlijk helemaal nooit honger heb om half zes avonds. Nee, ja, precies. Uit de dat, gewoonte dat, ben je dus, dan het ja, ja, ja, precies. Ja. Ja, dat is wel grappig inderdaad. Ja, dat, dat, dat, is het ook echt inderdaad cultuurgebonden? Daar hebben we andere gewoontes iedereen, in Duitsland ja, en in Nederland. Iedereen heeft andere gewoontes. ja Ik was in Kroatië deze zomer en daar gingen ze om half tien al aan de halve liters bier. En toen dachten wij goedemorgen. Half tien ochtends? Ja, ochtends. Ja, doe ons ja. nog maar even een cappuccino. Ja. Ja. ja, ik heb in Denemarken gestudeerd inderdaad. En na ja, mijn leraren tijdens de lunchpauze een biertje ja. dacht ik, hè? Ja. Dat kan toch helemaal niet, je moet straks nog les geven, ja. maar dat is daar een gewoonte. Ja. Inderdaad, gewoon ja. tussen de middag, een lekker biertje bij je ja. lunch en dan uh, weer door. Nou ja. Ja, ja, in Nederland hebben we ja, ja. weer andere gewoontes. Ja, ja. ja wel, wel grappige Gewoontes. U mag ook mee bellen als u een gewoonte heeft. Als u denkt van hé, hey, ik hoor nu allemaal dingen van, ik denk, dat doe ik ook altijd. Nou ja, dan mag u bellen 0800 1121. Dat is het gratis telefoonnummer, dus 0800 1121 met uw gewoontes. Dit is de nacht.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 Gold. thank you for being a friend. Je luistert naar Radio 1. Dit is de nacht, uh, ja, we hebben het over gewoontes. En uh, ja, dat kan van alles zijn. Dus rare gewoontes van het allereerst je linker en dan je rechterbeen in je broek stoppen. Uh, tot, uh, uh, ja, uh, fietsen. Dat je per se met je trapper aan het midden van de put uit moet komen. Tot nagels bijten. Het kan van alles zijn. Gewoontes. Ja, als u nog rare gewoontes heeft, mag u natuurlijk bellen. 0800-1121. En aan de telefoon heb ik... Uh, Evelien Matthijssen, maar ze wordt ook wel Green Evelien genoemd. Want Evelien, jij hebt, als het goed is, jouw hele leven veranderd en doorbroken om helemaal groen te gaan leven. Klopt dat? Ja, dat klopt. Goedenacht. Goedenacht. Uh, ja, wij hebben een ecolijstel en daar begin je ook wel mee door de gewoontes te veranderen en groenig te gaan leven. Uh -huh. uh, we zijn zo vijf jaar geleden begonnen... En dat is heel geleidelijk gegaan, dat ik gewoon, uh, gewoon een stapje voor een stapje. En ik had zoiets van, uh, ik ben altijd al wel als kind groen geëngageerd geweest. En uh, op een gegeven moment dacht ik gewoon, ik, ik, ik, al die initiatieven, dat, dat is leuk en aardig, maar ik wil het nu zelf ook gewoon gaan doen. En toen ben ik gewoon begonnen met elektriciteit gaan besparen. Dus ik ben gewoon veel minder elektriciteit gaan verbruiken, heel veel overbodige apparaten die je gewoon standaard in huis hebt, uh, weg te gaan doen. Mhm. Mm en we de meterstanden controleren, et cetera, et cetera. En toen gingen we dus steeds minder elektriciteit uh, verbruiken. En toen was ik klaar met elektriciteit. Dus op een gegeven moment had ik mijn doel wel daarin bereikt. En toen ben ik met water begonnen. En toen met voeding en toen met kleding, et cetera. En zo langzamerhand is daar dus een, uh, ja, een hele eco lifestyle uit ontstaan. Oké, okay, maar Evelien, als ik, als ik het zo hoor, hè, dat is natuurlijk heel erg zwart-wit gedacht van mij. Maar dan denk ik gelijk aan dat je in een hutje woont, ergens lekker in het bos, zeg maar. Zo'n heel ecologisch huisje. En dat je uh, ja, uh, hè, allemaal afvalbakken voor de deur hebt. Voor papier, voor glas, voor groen. En uh, ja, dat je geitenwolle of sokken draagt natuurlijk. Of heel weinig afval. Dat, dat ook. Ja, of heel weinig. Maar is, is dat ook ja, zo, weinig. Evelien? Of zijn dit allemaal vooroordelen waarvan je zegt, nee, dat is helemaal niet waar. Dat slaat ergens nee, dat... op. We wonen wel heel rustig in de Ardennen, dus dat is, wel, dat is wel wat waar is. Uh, nee, maar we zijn dus een normaal gezin, we hebben gewoon twee kinderen. Mm -hmm. En ons, ons zie je helemaal niet dat we, dat we groen zijn, zeg maar. Dus, en aan ons huis zie je het ook helemaal niet. Mensen komen hier ook langs en dan, dan valt het helemaal niet op dat we, dat we een groene levensstijl op nahouden. Mm -hmm. Oké. Okay. Maar waar, waarom moest het zo radicaal anders, zeg maar? Wat, wat is nou de echte grootste beweegreden voor jou om, om het echt helemaal te veranderen? Uh, het is niet met de gedachte gegaan van, goh, het gaat radicaal anders doen. Dat is, gewoon, dat is gewoon iedere keer een beetje bij beetje gegaan. En we hebben ook niet een vooropgesteld doel van, nou, dat willen we gaan bereiken. We uh, vinden het gewoon leuk om uh, zo te leven. Uh, we doen ook niks tegen ons in, in. Het is absoluut niet dat het voor ons een, een verplichting of een obsessie of is absoluut niet. Uh, we vinden het gewoon leuk, want anders hou je het ook gewoon niet vol. Als je iets doet tegen je zin in, dan, uh, ja, dan, dan, dan hou je dat niet jarenlang vol. Dus wij vinden het gewoon heel erg leuk om zo te leven. En het is ook nog goed voor het milieu. Maar het is vooral voor onszelf heel erg uh, verrijkend, deze manier van leven. Ja, en wat was nou de grootste, uh, de, de lastigste gewoonte om mee te breken? Oh, de lastigste gewoonte. Dat is een lastige vraag ook weer. Hè? Dat zijn de toffe, hè? Uh, wat was de lastigste gewoonte? Ik denk wel, uh, ik denk twee. De eerste was dan: we hebben geen koelkast in huis. Ook ja. geen, geen vries. Oh? Dat is en, wel heel zwaar. Uh, zo. Ja. ja. En dat was gewoon: omdat dat zit er zo gewoon in van: hey, je hebt gewoon een koelkast in huis. Maar omdat wij dus veganistisch eten. Stond er stond eigenlijk helemaal niks in die koelkast. En op een gegeven moment dacht ik, waarom staat die eigenlijk nog aan? Maar dat is gewoon zo'n standaard gewoonte dat die aanstaat. Die hebben we dus op een gegeven moment uitgezet. En ook die stofzuiger. Ik bedoel, ieder gezin heeft een stofzuiger. Dus wij hadden ook gewoon een stofzuiger. En ik was aan het stofzuigen en dan iedere keer met dat onhandige zware ding die trap op, zeg maar. Stekken erin. Onderbedstofzuiger met die onhandige rotslang. Hup, die stekken eruit naar de volgende kamer. Hup, die weer naar beneden met dat onhandige ding met die slang die achter de trapleuning blijft hangen. En zet je die stofzuiger in de kast. Dan valt hij natuurlijk altijd om. En die slang die zo onhandig is. En het een stofzuiger maakt dan ook nog eens een tering, maar waar dat ik echt denk van... Ja, het kost ook meer elektriciteit, maar dat is voor mij echt niet de, de belangrijkste reden. Maar dat ik echt denk, wat is het toch eigenlijk een super onhandig ding? Yeah. En waarom pak ik niet gewoon de bezem? Het is gewoon veel gemakkelijker, neemt veel minder plek in beslag. Het maakt niet zo'n tering, hè? Je kunt gewoon makkelijk de trap mee oprennen en afrennen, zeg maar. En dat ik echt denk van, ja, die stofzuiger, die kan eigenlijk gewoon gemakkelijk weg. Maar dat zit er gewoon zo ingesleten dat je je huis yeah. schoonmaakt met een stofzuiger. Maar, maar Evelien, heb je, heb je nog wel iets van uh, elektriciteit in huis? Of of heb je doe je het allemaal? Of... Nee, nee, nee, nee, We hebben nog wel een wasmachine, want uh, onze, onze kindjes hebben uh, wasbare luiders gebruikt. Dus uh, die ga ik echt niet met de hand lopen wassen. Zo, nee. uh, zo, uh, zo, uh, zo eco ben ik nou echt niet. Nee. En uh, een laptop, ik ben uh, ik ben uh, ik, ik zit echt al veel op internet. En verlichting hebben we ook wel. Okay. Dus, uh, maar verlichting, een wasmachine en een laptop. En ik denk dat dat... Uh, oh ja, en een, uh, een scheerapparaat voor mijn vriend. En, een, uh, ook, en dat is ook gelijkertijd een tondeuse om zijn haar te doen. En uh, ik heb een epileerapparaat En uh, ja, dat is het eigenlijk wel. En van A naar B, hoe doe je dat alles op de fiets? Uh, we, hebben ook, we zijn afkomstig uit Nederland. Dus we hebben ook vier jaar in Vlaanderen gewoond. En in Vlaanderen hadden we geen auto. En ja, dat, dat vond ik heerlijk. ja. Yeah. Ja, dat was wel het nadeel van in de Ardennen te gaan wonen, dat je hier dus echt wel een auto nodig hebt. Okay. Dus uh, mijn vriend doet hier wel bijna alles op de fiets, maar uh, ja, voor mijn werk heb ik helaas dus wel een auto nodig. Ja. ja Maar je hebt dus alles omgegooid en je bent helemaal groen gaan leven. Dus eigenlijk gebroken met alle, alle, alle gewoontes die je had om uh, ja. helemaal deze lifestyle aan te nemen. Ja, ja. We, weet je inmiddels al wel welke de lastigste was of uh, ben je er nog niet uit? Uh, uh, die stofzuiger? Oh, nee, die is ja, lastig. Ja, ja. Maar gewoon omdat het. Het zijn juist vaak die simpele dingen die er gewoon zo ingesleten zitten. Ja. Uh, en wat wel iets wat, wat veel. Uh, ja, wat, wat vaak vragen oproept. Uh, is dat we niet douchen en dat we ook geen shampoo gebruiken. En okay. dat, klinkt, dat klinkt heel radicaal, nou word ik echt als een hippie weggezet. <laughs> maar dat valt echt wel mee hoor. Ik bedoel, <laughs> ik steek niet en ik, ik sta ook in het onderwijs en mijn leerlingen hebben nergens last van. Okay. Uh, uh, uh, ik was toen op een, uh, uh, in Slovenië en we waren op kamp. En uh, er was echt het was een hele droge zomer in Slovenië. En toen werd er ook zo gezegd van, uh, hè, er zijn douches, het was een internationaal uh, kamp en er zijn douches... Maar we waren allemaal met regenwater en we zaten een beetje bovenop en zei ze anders heb, als jullie veel water gebruiken dan hebben de koeien in het dal weinig te drinken. Ah. En dan had ik echt nog twee weken lang niemand gedoucht en toen had ik en en toen hebben we ons gewoon daar aan de wastafel allemaal gewoon gewassen en zo en dat ging gewoon goed en toen kwam ik thuis denk ik van ja waarom pakken we eigenlijk gewoon altijd automatisch de douche? Waarom pakken we die gaan we gewoon niet af en toe gewoon eens dus aan de wastafel ook ons was. Ja. Ik bedoel, dan ja, zijn ja, ja dan zijn ja, is zijn er ook weer gewoon een afkeursprijs mee. Ik bedoel, hoeft niet gelijk. Uh, die niet de water per minuut mee te gaan. Nee, maar dat kan dus wel omdat je het daar dan anders hebt meegemaakt. Dus eigenlijk een door, ja. doorbreking ja, dan, dan, dan van je gewoonte. Was daar was er ook nooit op gekomen natuurlijk. Hè? Nee. Ik bedoel, dat, dat, dat is gewoon zo ingesleten. Ja. En het is pas door in die andere cultuur te zijn... Waar, waarin ja, mensen en dieren afhankelijk zijn van het nou, regenwater... wat je daar enkel hebt dan. Mm -hmm. en, uh, ja. dus het kost wel meer tijd, is... denk ik. Sorry? Het kost wel meer tijd, denk ik... als je helemaal geen elektrische apparaten hebt... en alles bewuster wil doen. Maar ook geen klok, denk ik. Ja, wel, we hebben wel een klok. Oh. Ze heeft sowieso dus een laptop. Dat is Ehm. meer tijd, maar uh, om, wij leven dus eigenlijk zeer zuinig, financieel zeer zuinig, omdat we weinig uitgaven hebben. Mm -hmm. En daardoor komt mijn vriend maar twee dagen per week te werken en ik zelf ook maar twee dagen per week. Dus we hebben ook wel daardoor meer tijd beschikbaar om, ja. om zo te leven. Ja. ja. Nou, ik vind het wel heel erg. Ik vind, ik vind het uh, een goed verhaal, Evelien. <tied> Ja, ik vind Dankjewel. het echt leuk. Uh, bedankt in ieder geval voor, voor, uh, voor, voor het wakker blijven voor ons, dat we je mochten bellen. Ja, uh, jij hebt gebroken met zo'n beetje alle gewoontes die je had om, uh, om een hele andere levensstijl aan te nemen. En uh, nou ja, leuk voorbeeld. Ik, uh, bedankt in ieder geval. Oké, okay, fijne nacht nog. Bedankt. Oké, okay, ja. doeg. Doeg. Zou het dat voor jullie zijn, zo groen leven? Ja, ik voel ja. me altijd zo schuldig als ik dit soort, dan denk ik, jeetje. Ja, ik zou wel groener willen ja. leven. Ja. Ik ben actief voor GroenLinks, dus eigenlijk zou dat ook wel moeten. Ja. Maar zoals Groene Evelien, dat gaat me wel ver, hoor. Maar dat, dat, ja. dat kan dus gewoon. Het kan dus wel. Ja, ik, ik heb hetzelfde als jij. Ik, heb, ik voel me ook een beetje schuldig. Ja, ik, nu, ik heb al ik altijd van... al discussies met, met vrienden van mij die dan vegetariër zijn. Ja. En, en, en dat ik dat dan niet ben. En, maar ik ook niet precies weet waarom niet. Ja, omdat ik, dat nee. dan, omdat ik vlees lekker, lekker vind. lekker, ja. ja. En dat ik dat, dat morele bezwaar niet voel ofzo. En dat, dan raak ik meteen al in zo'n schuld. En als je ja. dan dit hoort. Ik, ik prop mijn afval allemaal gewoon in één zak. Oh. Weet je, ik woon in Utrecht, midden in het centrum. <laughs> ja. Daar doen ze ook niet aan scheiding. Want ik kan het nergens anders heen brengen. Oké. Okay, nee, dat dus is dus slecht. Ik, uh, ja, dat is heel slecht. Ja, ja, ja dus ik kan gewoon zeker geworden dat afval scheiden. Ja. ja, bij Echt. mijn zus ook in het doel. Ja. Want daar, daar krijg je bonuspunten als je alles scheidt. Dan krijg je een soort van. Dan hebben ze een heel leuk beloningssysteem? Hebben wij niet in Utrecht. Dus ik prop alles in één zak en dan, dan hoor ik dit. En dan denk ik echt, ja, ja we mogen <lacht> het gewoon op de straat zetten, ja. Ja, dat is echt, over eens twee keer in de week lang. Het zijn allemaal vuilniszakjes. Dus, maar dan, dan denk ik inderdaad van, oh, wat erg. Moet ik dan niet ook inderdaad iets bewuster gaan leven? Of, uh, ja, je dus kan ik, de dag ja. ook niet beginnen zonder douchen. Dat kan ik me niet voorstellen bijna. Nee, dat is ook zo. Dat ja. heb ik dan ben ik niet, gewoon niet wakker. Dan kan ik niet maar dat is wel wat kom... je hebt aangeleerd natuurlijk. Ja. Dat is wat zij ook zei. Dat het ja. niet, niet per se maar makkelijk... als je, precies, als je dit hoort, dan is eigenlijk je hele leven een ineenschakeling van gewoontes, ja. toch? Ja, dat klopt. Oh, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, dat nooit geloven. Ja, dat stofzuigen, wat ze zei. Nee, dacht is ik ja. de wereld voor me open gegaan uh, vannacht. Nou ja, en ja. het zijn ook, wat, het, zij zei dat stofzuigen, en je denkt dat het heel makkelijk is, maar hoe ze het beschreef, ook wel heel mooi hoe ze dat beschreef, maar dan denk je ja. ja, het is inderdaad eigenlijk helemaal niet zo makkelijk. Nee, het is best wel een rot Wij ja, kun je niet meer denken, kan ik ja. het ook anders doen. Ja. Ja. Ja, wij staan morgenochtend volgens mij allemaal niet meer hetzelfde op. Nee. We gaan heel bewust nadenken over hoe we ja, onze bal trouwens ja, smeren. Ik denk dat wij, wij staan no. morgenmiddag pas op. Toch ja, dat sowieso. Ik ook hoor trouwens, ik zeg heel stoer morgenochtend, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dat nee. is het al. Hey, nog meer live muziek, wat hebben jullie voor ons uh, op het programma staan? Call uh, Colour Place gaan we Colder spelen. Colour Place. Colder place. sorry hoor. Ik het niet, het is laat. Colour Place. Ik zie hem hier. Ja, ik heb hem, ik heb hem weer scherp. Hij staat op mijn briefje inderdaad. Hey, zullen, we hey, uh, we deze, zullen we deze gewoon gaan spelen? En moet ik daarna van... raden waar het over gaat? Of ja, dat <laughs> Jij ja, nee. mag. Doe het. Probeer ja, ja, prima. het prima. Uh, uh, gaan hem gewoon spelen en dan uh, ga ik kijken of ik er chocola van kan maken daarna. Kijk Sir... of jij er chocola van kan maken. Ja, <laughs> Sir James is hier uh, in <stut> de studio. En uh, ze hebben live muziek voor ons. Het is nog niet hun laatste nummer. Nee, nee, nee, zeker niet. Blijf nog luisteren, want ze spelen vlak voor vijf uur nog een live liedje. Maar eerst deze, Shoulder Place. We are leaving traces Traces Revealed by man-made lights Lighted in front of our eyes The singers had warned us Crawling to your womb. Have sailing through the streets. If that makes you feel at ease, we whispered awake that it would have lasted in a colder place. but awake that it would have lasted in a colder place the singers had warned us paintings cover the Cover the hole I dozed for a while My lashes brushed my sight Oh, and how they had warned us The Atlantic erases Erases Pushed around by wind, the day you took a swing. We whispered awake that it would have lasted in a colder place. Ah. We whispered awake that it would have lasted place. Sir James hier live op Radio 1. En... Uh... Met nog een soort van solo-gitaarstukje achteraan, wat ja, ja, volgens mij. Maar, was uh, dat was ook uh, experimenteel. Dat was experimenteel. Goed gelukt, het kwam over op de radio. Nee, nee. Hey, um, uh, gaat het over geheime liefde? Uh, wow. nee, ik moest raden, ja, top, Waar het nou, over ging? Ja, ja, een geheim verlangen. Ja. Ja, Liefdeltjes. <laughs> Ik heb gespiekt. Ja, goed gedaan. Toen ik het eenmaal wist, kon ik het ook erin horen, zeg maar. Maar daarvoor dacht ik, hè? En toen dacht ik, ik ga toch even in mijn aantekeningen kijken. Toen vond ik het ervan. Ja, maar <laughs> het was wel mooi. Ik vond het tof niet Mooi gedaan. Dankjewel. Ja. Zometeen nog één liedje, hè? Ja, de laatste. Leuk. Nou, dan uh, kunnen we ons daar vast uh, verheugen. Hé, hey, uh, we hebben het over gewoontes hier uh, de hele nacht. En uh, als het goed is, heb ik aan de telefoon Willem. Ja, hallo. hi Hey, ik hoorde een gewoonte, want ik zeg altijd, als het goed is, en dat is ook zo, ja, dat was, was een gewoonte van mij, ja. Hey Willem, uh, jij rijdt op de vrachtwagen en uh, je hebt je radio aan, hè? zou die misschien wat zachter mogen? Ja, dat even doen. Super, yes. anders dan uh, lijken we een soort disco. Yeah. Uh. <laughs> ja, ik hoor het, ja. ja hey uh, Willem, wat is jouw gewoonte? Ja, ik heb echt een kut gewoonte en dat is alles dubbel checken. Alles dubbel checken? Ja, en letterlijk alles. En wat dan allemaal? Vertel eens een paar van die dingen. Of je radio wel ja. uit is nu. <laughs> ja. ja, of mijn radio wel uit is, bijvoorbeeld. <laughs> maar echt alles. Uh, ga ik slapen, kijk ik of de deur wel op slot is. Er zit mijn fietsleutel niet meer in mijn fiets. Uh, ja, heb ik niks buiten laten liggen. Zijn mijn ramen dicht. Maar, maar Willem, dat beïnvloedt je leven wel bijna, ja. denk ik. Want je moet overal dubbel achteraan. Ja, dat is ook zo, ja. Maar kun je dat afleren, denk je, of zit dat gewoon zo uh, erin, zeg maar, dat het er ook niet meer uitgaat? Nee, het zit er wel goed in hoor, denk ik. Ja, hè? Maar volgens, ja. Mij, volgens mij is het altijd af te leren, toch? Kijk ja. even naar onze expert hier aan tafel. Ja, maar okay. als, het echt, als het echt een beetje dwangmatig gaat, dan kan het soms wel helpen om er hulp bij te vragen. Want het geeft je waarschijnlijk ook een gevoel van controle, ja? okay. als je dat doet. Dus ja, weet, je precies. kan het natuurlijk proberen als je jezelf er bewust van bent dat je denkt, nee, ik ga nu niet nog een keer checken, ik heb het al gecheckt, het is goed, hij zit dicht, nee. of hij ja. is uit. Maar als dat niet lukt, dan is het wel lastig. Als je het echt zoveel doet, mm. dan ja, is het niet zomaar een gewoonte, denk ik. Ja, ik denk echt dat het een uh, vaste gewoonte is dat er goed in zit. Ja. ja. En uh, weet je, Willem, wat bij mij heel erg werkt, want nee. ik doe dit dus namelijk ook, ik check alles honderd keer en dan loop ik weer terug en dan loop ik weer eindeloos. Nu, als uh, ik mijn auto op slot doe, dan yeah. zeg ik tegen mezelf, ik doe mijn auto op slot en dan voel ik nog even één keer en dan loop ik weg en dan denk ik, ja. heb ik hem op slot gedaan? En dan wil ik eigenlijk nog een keer checken en dan zeg ik, nee, zoals jij, je hebt net tegen jezelf gezegd. Ja. Ik doe mijn auto op slot en toen heb je dat ook echt gedaan. En dan dwing ik mezelf dus om niet meer terug te lopen. Want ik wil daarmee breken, want ik word er ja. helemaal gek van. Ik moet elke keer nog drie keer terug. En ook bij mijn fiets moet ik nog even twee keer checken of allebei de hangsloten wat dicht. Terwijl ik heb gewoon klik gehoord. Ik okay. weet dat hij op slot zit, maar toch blijf ik het checken. En oh ja, ja ik, ik, ik ga dus nu proberen daarvan af te komen door tegen mezelf te zeggen... hij zit op slot als ik het doe. En dan, ja... En werkt het? Uh, tot nu toe wel, ja. ja. Ik heb wel een paar keer gehad dat ik op de fiets zat en halverwege dacht... Oh, zat hij nou wel op slot? Maar oh, okay. ik, ik ben er niet voor teruggefietst. Dus ik ben wel door blijven reizen. Misschien kan het je helpen, Willem. Misschien is dat wel een... Ja. Ik vind dat wel een goede. Ik zal het gaan proberen, ja. Ja, toch? Dat vind ik echt een goede tip. Nou, gelukkig. Nou, dan dank ik u mee. Heb ik je hopelijk een beetje kunnen helpen, Willem. Jazeker, dank u. Rijn voorzichtig nog en succes met je gewoontes. Nou, hartstikke bedankt. Oké, doe doe. Ik zou ook nog één keer de groetjes mogen doen aan iemand die ook luistert. Ja hoor. Ik wil de groetjes doen aan Jax. Aan Jax? Ja. Top, bij deze vrouw. Zouden jullie nog een leuk liedje kunnen draaien voor hem? Oeh, we hebben straks nog wel live muziek. Dat is helemaal goed. Ja toch? Ja, zeker. Leuk. Hé, hey, We hey, ik zie je straks, hè? <laughs> Oké, okay, dank u. Oké, okay, ja, ja, ja. zo kan het natuurlijk ook, hè. Nog even de groetjes doen eh, tussendoor. Ik denk dat niemand van mij meer wakker is, maar ik wil ze best de groetjes doen. <laughs> ja, Mogen we gaan straks aan het einde van het programma allemaal even de groetjes doen aan iedereen. Nee, dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Leuk, uh, ja, inderdaad, gewoon dus uh, rare dingen teruglopen om te checken. Of je, inderdaad je echt die deur op slot hebt gedaan. Of uh, heb ik wel echt het voor een huis uitgedaan. Dat is ja. ook een echt een... Ja. Uh, dat is een hele bekende, hè? als je op vakantie gaat... en dat je ineens denkt, ik heb het gas niet dicht gedaan. Maar oh. hoe vaak overkomt het je überhaupt dat je het gas niet uitdoet? Nee, dat nooit, dat... volgens mij. Nee, want je ziet het toch branden? Ja. Of niet? Maar ja, als je dan begint te twijfelen... dan kan je jezelf helemaal gek maken, want dan blijf je twijfelen. Ja, of de oven? En dan je... ja. ja. Ja, ik kook elektrisch. Dat is nog zo'n dingetje in Utrecht. <laughs> in het centrum heb je zeg maar niet echt uh, gas in de huizen. Dus wij hebben volgens mij, eventueel de heel binnenstad... Uh, althans, de echte oude huizen hebben allemaal elektrische uh, koken. Ja. Uh, die laat ik dus altijd aanstaan omdat je het dus niet ziet. Mhm. Mm Hm. Dus dan denk ik op een gegeven moment, wat wordt het warm in de keuken? En dan denk ik, oh Oei. wacht, er staan er echt nog vier pitten aan. Um, maar ja, volgens mij kan het ook niet zoveel kwaad, want het wordt gewoon alleen heel heet. Maar, het is minder ja. gevaarlijk, denk ik. Maar... minder gevaarlijk dan gas, neem ik aan. Maar jezelf aanleren om elke keer... Uh, ja. Wat een manier is om uh, je gewoontes te veranderen, is om een implementatie-intentie te maken. Dat is dat je je echt in gaat beelden ja. hoe je in die situatie zit. Bijvoorbeeld als jij uh, hebt gekookt... Ja. Dat je dus niet tegen jezelf zegt, uh, ik moet het gas uit doen want dat is te vaag voor ons brein eigenlijk, dat helpt niet zo. Okay. Maar je moet echt inbeelden, als ik klaar ben met koken... dan doe ik het gas, of uh, bij jou dan het elektrisch fornuis uit. Okay. Dus een als-dan instructie geef je jezelf. En wij hebben daar uh, zelf ook onderzoek naar gedaan. En dan geef je mensen een algemene instructie. In dit geval was het dan vragenlijsten terugsturen. Dus dan zeiden we, als je klaar bent met het experiment... krijg je een vragenlijst, wil je die dan terugsturen. Mm -hmm. En een specifieke instructie... Als je klaar bent met het experiment, dan krijg je in je mailbox een vragenlijst. Dan wil je die dan meteen invullen en naar ons terugzenden. Dus veel specifieker. Ja. En uh, in, de ene, in de algemene instructie kregen we 60% terug. En in de specifieke instructie 80%. Okay. Dus puur door die als-dan instructie en door je het in te beelden... is de kans groter dat je het gedrag vertoont. Oké, okay. dus er zijn wel foefjes en manieren ja. om het zeg maar, echt af te leren. Ja. Heb je nog meer leuke tips? Nog een goede? Nou, wat, ook, wat je eigenlijk eerst moet doen als je, je gewoonte wil veranderen, is goed bedenken uh, in welke situatie je het doet. Of wanneer, soms is het op een bepaald tijdstip of als je met een bepaalde persoon bent of als je in een bepaalde ruimte bent. Uh, en als je dat dan even goed realiseert, dan ga je bedenken wat kan ik als vervanging doen op dat moment. Hm. Zodat je iets anders gaat koppelen. En als je bijvoorbeeld iets uh, doet, waar je, uh, uh, als je altijd chocola eet op een bepaald moment... daar voel je je ook lekker bij, daar krijg je een geluksgevoel van... en je wordt er blijer van. Mm. Dan moet je iets verzinnen wat je ook kan nemen... waardoor je toch ook wel even een beetje voldaan gevoel krijgt... en ook nog een beetje blij bent. Dus dan kan je misschien een iets gezonder stuk vooruit... wat je lekker vindt, om te beginnen is als vervanger gaan nemen. Mm. Dus dan geef je jezelf weer die instructie... als ik op de bank zit en ik wil chocola, dan neem ik een stuk vooruit. Dus je moet jezelf uh, even goed analyseren wanneer je het doet, waarom je het doet en uh, een en, vervanger zoeken. En jezelf een beetje voor de gek houden, want als ik tegen mezelf zeg, mm, ik heb zin in een lekker stukje chocolade, dan zeg ik, ja. maar je krijgt een stukje fruit. Ja, nou, ja. Dan... En dat is heel moeilijk <laughs> hè. Dat doen we niet zomaar. Ja, dan word je wordt er gewoon niet vrolijk van. van. Nee. Ja. Ja. Ja. ja. Zit ik een beetje knorrig op de bank ja. met mijn appel? Dat is dan inderdaad ja. ook niet helemaal. De nee, dan hoef je die appel vaak ook helemaal niet meer. Laat allemaal zitten. Ja, ja precies. Ja. Het helpt dan als je dan nog geen chocola in huis haalt, natuurlijk, dat soort dingen. Ja, ja. Zodat het ook niet binnen handbereik is. Ja. Want als we het zien, dan is het helemaal moeilijk om het tegen te houden. Ja, en iedereen heeft natuurlijk ook weer zijn eigen gewoontes en dingen. Ja. Inderdaad. Dus voor de ene is dat uh, eten bijvoorbeeld. Om daar niet van af te. Kunnen blijven ja. en voor de anderen is het uh, inderdaad de douche aanzetten uh, voor ja. je. ja Maar zodra je dus bewust wordt eigenlijk van de dingen die je doet, dan kun je er pas mee aan de slag. Ja, dat is wel het startpunt. Maar ja. Ja, ja. ja blijft. Ik vind het een interessant fenomeen en ik denk niet dat ik nog maar iets ook nog gewoon kan doen eigenlijk. Maar uh, ja, we gaan, het, uh, we gaan het zien. Ik kreeg nog wel een grappige mail binnen... over uh, nog zo'n verspreking die ik maak. Um, dat is van een leraar die zegt... Uh, ik ben schoolmeester, dus het is ook mijn gewoonte om daar dan weer een beetje uh, op in te gaan. Dus dat vind ik dan wel heel erg grappig. Van ja. Johan komt het. En hij zegt, je zegt steeds onderbewust... in plaats van onbewust. Ja, klopt. Ja, dan was ik me helemaal... Onbewust wel. niet bewust wel, ja, ja, ja. ja. Nee, ja, uh, dank Johan. Maar dat zeggen waard. heel veel mensen, ja. Onderbewust, ja, ja. dat bestaat eigenlijk helemaal niet. Ja, he? vol onbewust. Volgens mij klopt het niet helemaal nee. Nee. Nou, dank Johan. Ik vind het grappig, want dat werd ineens mijn gewoonte, inderdaad, om dat de hele nacht te gaan zeggen. Onbewust. Dan ik moet ik er heel zwaaien zwaaien, als je het... Ja, ja. daar moet ik er dus heel hard over na gaan denken. Ja, ja. ja nee. nou kost het je moeite. Ja, Oh jee. Nou, ik durf niks meer te zeggen. <laughs> Mijn ouders deden dat altijd. Mijn ouders zijn basisschooldocenten allebei. En die, die ja. zijn heel erg op taal. Ja. Dan... Maar ik heb, dat over... ik heb dat ook overgenomen. Ja. Dus ik hoor bij iedereen altijd... Ik heb mezelf echt af moeten leren. Ja, ja. ik heb het toch mm -hmm. iets ja. om, om. Ik hoor gewoon bij iedereen altijd... Ik maak ze zelf waarschijnlijk ook... Wel, maar, maar gewoon de taalvaartjes en dan niet ja, te, als te de, zeggen, als mij, dan hey, ik. Je zegt, uh, uh, ja, die, uh, yeah. bijvoorbeeld. Yeah. Ja, dat is ook weer een, hele een heel irritante gewoonte vind ik inderdaad. Uh, ik, ik, ik ben hard, hartstikke dyslectisch, dus ik uh, zeg zoiets allemaal rare dingen volgens mij. <laughs> maar dat uh, heel veel mensen gingen me dan heel wat verbeteren inderdaad. En dan, uh, dan zei ik altijd, nee, dat wil ik niet. Maar eigenlijk is het heel goed, yeah. want daar leer je alleen maar yeah. van. Maar ja, dat was bij mij gewoond, om daar heel fel op te reageren. Van, nou, nee, dat, dat is ook wat drukken. we bij heel veel... We willen eigenlijk niet uh, door anderen gestuurd worden. We willen heel erg onze eigen keuzes Zelf maken. Zelf zijn, ja. Ja, dus we krijgen ook echt weerstand. Dat is wat jij kreeg als mensen en. Nou, dat past dan ook weer zo leuk bij. Ja, dat past er goed <lacht> bij. Hè. Daar kon ik dan niks aan doen, nee. nee je voelt je gepusht dan. Je denkt echt, ja. nou, ik maak mijn eigen keuzes, ik bepaal wat ik doe. Ja. En daarom werkt het ook niet als anderen je gaan wijzen op gewoontes die je hebt... en je wil zelf niet veranderen, dan, dan ga je gewoon een tegenreactie. Dan ga je het ja. expres nog vaker fout zeggen. Ja, maar terwijl je leert er dan wel weer van, inderdaad. Ja. ja zo heb ik inderdaad dat hele Friese Uit... accent natuurlijk ook afgeleerd. Of dus ja. al die rare woorden, puur doordat iemand zei... dat bestaat helemaal niet, wat zeg jij nou? Uit Uit het helpt is... ook als iemand het niet op een bedweterige toon zegt... maar een beetje met humor of zo. Dan, dan, nou, kan je de, dan wekt het wat minder weerstand op. Dan mm. voel okay. je je minder gepusht. Ja, dat zou dan inderdaad kunnen, ja. Hey, we hebben nog iemand aan de telefoon. Nico, goeienacht. Goeienacht, Saskia. Hoi. Als ik hey. het goed zeg. Ja, hoor. Ja, dat klopt. <laughs> zeg hey, het ik goed. Heb, ik heb nee, het er even gevraagd, want ik ben slecht die naam onthouden. Oké, okay, nou, anders was je wel verbeterd door Frank, denk ik. Want die vindt <laughs> ja. dat heel ja. erg. Nee, nee. Saskia ja, die durfde die A's. Hé Hey, Nico, jij hebt ook gewoontes, hè? Vertel. Uh, ik heb een hele eigen wijze gewoond En dat wil dus zeggen dat voor mij alles op dezelfde plek moet staan. Alles op dezelfde plek. Zoals? Ja. Nou ja, ik uh, kan me niet In de keukenkast, uh, mijn gereedschap op de zolder, uh, noem maar op. Als ik in het donker donker ergens toe uh, loop, dan moet ik het zo kunnen pakken. Dat Zonder grappig. dat er licht is. Het is heel vervelend als iemand iets verplaatst dus. Ja, dat doen ze juist expres. <laughs> oh. Dat is ook niet aardig, nee, Nico. Nee, dat is hier. Ja. Nee, dat wil mijn kleinzoon ook. Want die zegt ook: wij, wij zitten altijd op dezelfde plek aan tafel. Lijst ze, dan moeten we een keer veranderen. Ja, goed oh, ja. dus voor de grijze ja. cellen. Ja, goed voor de nee. grijze cellen. Ja. Dat vind ik al een goeie. Hey, en Nico, volgens mij zit je op dit moment uh, in de auto of in de vrachtauto? Ja, dat klopt. En heb je daar ook alles op dezelfde plek liggen? Uh, in de vraagwagen liggen, maar ook altijd alles op dezelfde plek, want anders dan weet ik niet waar ik moet uh, zoeken natuurlijk. Wat grappig. Hey, is dat vanuit huis uit ook zo? Was dat vroeger bij jou thuis nee, ook al zo, nee. dat alles op dezelfde plek lag? Nee, dat is, dat is echt uh, alleen maar bij mijzelf. Heb je gewoon zelf aangeleerd? Nou nee, dat, dat, zit, hem, uh, dat zit er gewoon niet in het aardje, want de vrouw ja. maar wordt er ook wel eens vervelend van, want ik vind dat ook niet altijd leuk. Nee. Maar het is wel efficiënt, je kan alles heel snel vinden en zo. Ja, dat is de ja. en, en dat, dat is het. Bijvoorbeeld met de keukenkast of, of met de koelkast. Ik heb altijd dezelfde ding op dezelfde plek. Nou, dan doe je de koelkast op. Dan is er geen plek, zo van aan, Maar er is plek genoeg. Ja, ja jij wilt het niet ergens verkeerd. anders neerzetten inderdaad. Ja, precies. Ja, het staat ja. verkeerd, het ligt verkeerd. <laughs> Grappig. Hey, en heb je er datzelfde... last van of vind je het wel fijn? Sorry? Heb je er last van of vind je het juist wel fijn? Oh nee hoor, ik heb daar geen last van, maar. Hey omdat dit uh, programma zo gaat, uh, stel dat ze um, bijvoorbeeld met, met uh, je kleding aantrekt. Ja, ik doe alles echt. Alles als ik rechts. bijvoorbeeld, ja, als ik mijn sok bijvoorbeeld een keer aan mijn linkervoet trek, doe ik hem uit. En dan begin ik gewoon rechts. Ah, nou, Jan deed alles links ja. Hier. ja, dat is dan wel weer heel ja, grappig. Ja, dat vind ik heel vreemd. Nou, ja, die man die zal ook links zijn. Dat, dat vermoeden hij heb was er wel, was... niet. Ja. Ja, nee, hij ja. was rechts. Ja ja, ja, ja, maar ik vind dat toch heel vreemd. Want, ja. uh, ik vind het gewoon een raar gevoel als ik bijvoorbeeld jas aantrek. Zou eerst uh, mijn linkerarm uh, gebruiken? Nee, dat doe ik niet, want ik ben rechts. Ik, ik begin met mijn rechterkant. Ja, ik ook. Ja. Sorry, ik zet het ook even uit te Ik ben delen. het ook aan het versen. Ik, ik begin met links volgens mij. Eerst ja, moet mijn linkerarm erin. Ik vraag mij, af, die man ook zijn kont links vegen. <lacht> nou, ik wil het niet weten. <lacht> ja, ja, goed, maar... Ja, ik doe, we toch uh, bellen? <lacht> <lacht> ja nou, ieder, ieder zo zijn, zijn gewoontes, Nico. Bedankt voor het bellen. Ja. Okay. En uh, wel alles op hetzelfde plekje terugleggen straks, hè? Oh, dan nee, hebben die auto die komt op dezelfde plek weer te staan. Kijk, precies, heel goed. Bedankt voor het bellen, Nico. En een fijne nacht okay. nog. En rij voorzichtig. Dank je. Yo. Ja, we hebben uh, het over gewoontes hier in de studio. En ondertussen, elke keer als iemand wat zegt, dan proberen we het ja. ook. Hè? Net was het, uh, ik trek altijd mijn broek zo aan. En toen zag ik ons al zo van, ja. hoe, hoe doe ik dat? En nu zag ik jou, Lisa, zo ja. stiekem je jas aantrekken. Zo van, hoe doe ik dat? Ja. En dan ja, toch kijken of wij diezelfde gewoontes Automatisch hebben. Automatisch begin je toch met een bepaalde arm? Dus je ja, het ja. is toch een onbewust gewoonte. Ja, ja. ja Om, onbewust. Ja, oh, ja. onbewust. Ja, dat ga je niet afleren redden We redden dat nog tien minuten. Je moet het vervangen door iets anders. Ja. <laughs> vervangen door iets anders. Dit wordt heel ingewikkeld. Automatisch. Ja. Ja, jullie, jullie gaan gewoon uh, zonder erbij stil te staan. Zonder erbij stil te staan, nee, ik ga het gewoon uh, opschrijven. Lekker soepel. Onbewust. Ik schrijf het op, en dan kan ik het heel goed lezen en dan gaat het volgens mij wel in mijn onderbewustzijn zitten. Oh. <laughs> dan kan het er wel, toch? Hé, oh ja. hey, uh, uh, Sir James, jullie hebben als het goed is nog één liedje voor ons uh, in de planning. Zeker. Welke gaat dat zijn? The Lion. The Lion. Leuk. Moet ik nog vragen wat het over gaat? Of willen jullie het niet meer vertellen? Ja, het, het, het, het, het is leuk, want we hebben hier zeg maar iets, iets, iets opgeschreven. Ja? En ik merk toch dat elke keer als wij de, uh, over onze liedjes beginnen te praten... dat er iets anders uitkomt. Ja, het, het is... okay. Maar als we samen praten, is er een soort van... Overlapping. Ja, dus proberen het samen. Onze teksten schrijven heel erg vanuit, vanuit uh, een soort free flow. Of zo. Dus wij, wij gaan met z'n allen zitten in een kring en dan rond dat vuur. Dus. Mm -hmm. En dan gaan we zinnen roepen die wij vinden dat bij die sfeer past. En dan reageren we op elkaar en daar, daar kiezen we uiteindelijk uh, mooie zinnen uit. En de, de, daar, daar maken we de tekst van waarvan wij denken dat die het moet zijn... Vrije associatie. Asso ja, dus... En, en, en, en, <tie <tie uit die vrije ja, associaatje... Ja, komt, komt dus... Het kom, is altijd een heel duidelijk thema, maar iedereen... Ja. Iedereen voelt dat voor zichzelf anders in. Erin, ja. Ja, en we hopen dat eigenlijk de mensen die dat dan horen... Dat ja, dat ook ben, een beetje kunnen ik, doen. Ik, ik vraag me af of de rest van je band het ermee eens is. want ja, je... Ja, je... Ja. Ja. Ja. je pianist en je gitarist... Die liggen echt onder de tafel van het lachen ja, ik, ik ben, om je verhaal. Ik ben de gitarist. Ja, ja, je bas is. Ben. Sorry, je bassist. Ja, nee, jongen, wel maar het is, het, sorry, het is sorry. gewoon vijf uur voor de gasten natuurlijk. Dat, dat, ja. uh, voor jou niet? Voor mij niet. ik ga hem Nee, Ik weet niet. Vind je dat niet dan, Anne? Ik heb niet naar je geluisterd, ik was heel hard aan het lachen met de <laughs> Oké, okay, top. Nee, ja, nee. nee, dat is wel wat we doen eigenlijk. En, en zo'n lied als het volgende lied gaat dan over desillusie, puur desillusie. En ik denk dat elke persoon andere vormen van desillusie in zijn leven tegenkomt. Hm. En dat dan het automatisch, denk ik, op zijn manier invult. Net als elk liefdeslied altijd over jou gaat. Of je nou net een relatie hebt, of wat ah, ja. hebt uitgemaakt, of, ja. of, of bent verlaten of hebt verlaten. Dat toch, weet je wel. Dat het dat... altijd herkenbaar is. Ja, dat je. Beter daarmee eens identificeert ja. Ja? ja Oké, okay, dus jullie zijn nu wel, uh, ja. zitten nu wel op één lijn. Ja. Oké, okay, cool. goed. <laughs> The Lion, hier uh, live van Sir James. Ja, nu kunt u ook meekijken. Radio 1 op de webcam. Dan ziet u ze ook uh, live spelen, dus dat is uh, ook te gek. En ondertussen wordt er nog een laatste knopje omgedraaid... om te zorgen dat uh, alles goed doorkomt bij u in de woonkamer of in de auto. En als het goed is, zijn ze er dan ja. klaar voor... The lion from Sir James. Man of my work, so I took a second shot, isolated when the shooting stopped. I grew up beard to feel a wiser man drinking to catch a breath Please show me The shooting stopped and the guns were dropped. You were in my seat, holding my list. The shooting stopped and the guns were dropped. Sir James hier live in de studio op Radio 1. Echt uh, fantastisch dat jullie er waren vanaf mannen, en uh, dat jullie uh, allemaal uh, wakker bleven ja, en, uh, bedankt. om hier te zijn. Hey, waar kunnen wij meer info over jullie vinden? Uh, nou ja, sowieso op onze website www.sirjamesband.com. Sir James, Band. ja. Wat .com. ook uh, leuk is om even te vertellen, is dat uh, in maart 2014 ons debuutalbum uit zou komen. Ah. Uh, dus daar zijn wij nu hard mee bezig. In november gaan we starten met, uh, met, met de opnames. echt mm -hmm. En daar hebben wij een uh, klein crowdfunding project voor opgezet. Ah, kijk aan. Dus Die kun je nu vinden via je onze website. Ja. Oh, nou, we hebben, we hebben geld de, ja. Ja. ja Maar uh, je krijgt er wel heel zijn. veel leuke dingen voor terug. Namelijk... Um, uh, je krijgt uh, bijvoorbeeld een huiskamerconcert. je krijgen, uh, gesigneerde cd's. Afhankelijk zelfs... van het bedrag dat je doneert. Dus ja. als je oh. 150 euro bijvoorbeeld doneert, schrijven we ja. een lied voor je. Ja. Wauw. Ja, bijvoorbeeld uh, als je dat dan doet. Dat, dat soort dingen, maar ja. dat, staat allemaal, dat staat allemaal daar. Waar kun je dat vinden? Via, de site op? Uh, via, via onze website ja. Sir James Band. Ja, dat is dus het. Ja. ja, we hebben het nodig. En dan, dan, dan Hoeveel uh... moeten jullie nog bij elkaar halen. Staat er ook een metertje op jullie uh, site? Of... Nee, we, we, het ding is: we gaan het sowieso voor elkaar krijgen. We besloten uh, of dit nou lukt of niet. Ja. Um, alleen het zou wel... Maar anders uh, hebben we straks geen huis meer. Mm -hmm. Precies. Gaan het zou wel echt, echt heel <laughs> veel schelen als dit uh, als op deze manier zou kunnen. Ja. Nou, dus iedereen die uh, thuis uh, heeft genoten van deze muziek. Want dat heb ik wel. Dus ik uh, moet zeker op de site gaan kijken. hoor ik dan alweer. Bellen anders bellen dan doe ik een hele van. valse oproep. Hè? Nee. Ja, je hebt je nu eraan verbonden. Ja, precies. Ja, je ja, ja, nee, dan kom niet meer terug. Maar uh, ja, steun die gasten. Ik gun jullie echt een uh, heel, heel, heel tof album. En een huis. Dus dan... Uh, zeggen, <laughs> ja. je ja. Dus steun ze zeker. SirJamesBand.com, daar zullen jullie te yes. vinden. Dank je Dankjewel. Hé, hey, uh, succes allemaal met uh, wat jullie vandaag allemaal gaan doen. Uh, eerst slapen, neem ik aan. Ja, een ja. van jullie bandleden moet ja, gelijk hij door. De gaat niet slapen. Nee, nee die ja. gaat gelijk nee, door naar, naar de Buren van 3FM. Ja, daar mag je weer spelen, hè? Bij Giel in de ochtend. Ja. Te gek. Het is, het is om de hoek, dus dat scheelt. Ja, het is echt hiernaast, inderdaad. Dus, uh, nou, je bent in ieder geval in de buurt. Ja, precies. kan niet te laat komen. Uh, succes <laughs> daar, in ieder geval. <laughs> en voor de rest, slaap lekker. En yes. uh, thanks voor uh, ja, het zijn. Klaar. Tot ziens. Ja, ja. Tot ziens. ja, tot de volgende keer, maar weer. Hè. Ja, en uh, Lisa Luzink, jij zit hier nog uh, lekker in de studio, inderdaad. Nog maar vier minuten over dus Wat ben je ja. er echt nog over kwijt? Wat zeg ik. Ik denk, nou, dit moet ik er nog over vertellen. Um, nou, we hebben eigenlijk al best wel veel uh, behandeld. Um, maar wat ik uh, wel... Ik denk dat het wel leuk is om er eens op te gaan letten zelf. Mm -hmm. uh, wat je allemaal voor gewoontes hebt. En er dan gewoon één te kiezen. Uh, en daar eens mee gaan werken. Om daar eens die te veranderen. Maar je kan iets gaan afleren. Maar je kan jezelf ook iets gaan aanleren. Ja. Dus uh, je kan ook iets gaan doen wat je altijd al hebt willen doen. En dan proberen om dat in je dagelijks leven in te gaan bouwen. Dat je bijvoorbeeld ochtends altijd een stukje gaat hardlopen. Of... Uh, Gezond of iets uh, of, een, of elke dag uh, tien minuten een boek lezen omdat we het bijna niet meer lezen, dat je gewoon iets kiest wat je graag wil doen en, dan en dat, dat je bewust in gaat ja, plannen. Ja, ga dus proberen om dat uh, te gaan doen. Ja, nou dat vind ik een goede inderdaad. Wat, wat je nu zegt, dat, uh, dat, dat zou ik al heel lang is mijn voornemen. Ja, om s'morgens dan. Uitgebreider te gaan ontbijten. Dus dat ja. ik dan echt even thuis wakker word in plaats van in de auto. Wat ja, me ook wel veiliger lijkt voor de rest van de wereld. Ja. Uh, en, en dat dan inderdaad met een boek en een goede kop koffie. Ja, dat, dat verlang ik ook altijd, maar mijn ja. doe ik dus nooit. Nee. Uh, Oké, okay, tof. Ik ga dat proberen. Ja. Gewoon inplannen en kijken of ik het dan vol Kijk, kan houden en tot de een kwartiertje erop staan waarschijnlijk. Ja. Maar met jou te laat komen misschien meteen maar even iets langer doen. Ik zal een half uur eerder uit bed gaan, ik hoor het alweer. Ja, nee. hey, bedankt dat je hier was, Lisa. Graag gedaan. En uh, waar kunnen we meer informatie over jou vinden? Duwtje.com. Dat is onze nieuwe site. Als mensen een klein duwtje in de rug nodig hebben... Uh, conceptontwikkeling en advies op het gebied van gedragsverandering. Op en en duwtje.com. Duwtje duwtje ja. Leuk. Nou, tof. Te gek dat je hier was vannacht. Graag en gedaan. bedankt voor het uh, wakker blijven en het, uh, yes. ja, ons wat meer inzicht te geven in ons uh, gewoontepatroon. Ik denk dat we door jou allemaal inderdaad morgen echt heel anders opstaan. Ja. En ons heel bewust zijn van alle gekke of rare of leuke dingen die we eigenlijk onbewust doen. Ja, Hé, hey, het is gelukt. <laughs> voor vijf uur. <laughs> Goed hè. Hij stond er, Top. hij stond er, ja precies. Zie je wel, je ja. kan gewoon dus veranderen. Ja, ik kom het <laughs> zelfs in dit uurtje, kon ik het al. Kijk, en dat allemaal uh, dankzij een mailtje. Dat is wel weer heel erg fijn. En bedankt dat jullie er allemaal waren. En uh, ja, volgend uur, ik blijf nog een uurtje bij u hier op Radio 1... gaan we het hebben over onder andere de Jumbo Jet. Op 10 september 1993 rolde de duizendste Jumbo Jet uit de fabriek. En daarom gaan we het zo meteen hebben... Uh, over de Jumbo Jet en over vliegtuigen. U kunt hier alvast over bellen. Want bent u misschien wel een echte vliegtuigspotter? Of weet u alles van vliegtuigen? Of welke vliegtuigen heeft u allemaal gezien? Wil ik allemaal van u weten, dan mag u allemaal doorbellen. 0800-1121. Dus uh, alle vliegtuigspotters die mogen gelijk uh, richting telefoon. 0800-1121. Want zometeen in het laatste uur gaan we het hebben over vliegtuigspotten. En dat niet alleen. Nee, we gaan ook bellen met onze correspondenten die over heel de wereld zitten. Die voor ons het nieuws in de gaten houden in andere landen. Dus blijf zeker luisteren. Ik ben bij je terug na het nieuws van 5 uur.